Nieuws van drie uur. Dit is en Meerdere mensen door het ijs gezakt. Dat gebeurde op de Reewijkse Plassen, waar een ijszeiler in de problemen kwam. Een aantal mensen schoot hem te hulp. Zij zakte daarna ook door het ijs. De brandweer heeft met een boot twee mensen uit het water gehaald. Hoeveel er nog in het water liggen is onduidelijk. Twee VN-organisaties roepen de Amerikaanse president Trump op zijn vluchtelingenbesluiten herzien. Trump wil de komende vier maanden gebruiken om de controles aan te scherpen. Vanuit Syrië is voorlopig niemand meer welkom. De VN-vluchtelingenorganisatie en de VN-organisatie voor Migratie roepen de VS op door te gaan met de opvang van vluchtelingen die volgens hen van levensbelang is. In Twello in Gelderland is vannacht een villa uitgebrand... waar vluchtelingen met een verblijfsvergunning zouden komen wonen. De politie gaat uit van brandstichting. De gemeente Voorst had het pand voor 400.000 euro gekocht... om er 14 statushouders te huisvesten. De burgemeester benadrukt tegen omroep Gelderland... dat er ophef was ontstaan vanwege het proces bij de aankoop. Niet vanwege de huisvesting van de statushouders. Het was volgens hem al een tijdje rustig in zijn gemeente.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 Maar hij wil dat een, een fijne oude dag haalbaar en betaalbaar is. Eerder verzette de SP zich tegen de verhoging van de AOW-leeftijd. Maar in het verkiezingsprogramma leek de partij de verhoging te accepteren. Het weer, de bewolking neemt toe, maar tot de avond blijft het droog. Het is 6 tot 9 graden. Morgen meer bewolking, vooral in de noordelijke helft wat regen. En dan ongeveer even warm als vandaag.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 Het raadje-plaatje bij uh, Café 4 en het team CFM tegen de rest van de wereld, uh, Albert je zou En dan je onze captain, ja, ja, zweet op zijn voorhoofd. Jonas Parson uh, is inmiddels gearriveerd in de studio. Straks verderop in dit programma gaan we met hem praten. In ieder geval hoorde je Jubilee 40 in Red in the Kitchen, uh, Jonas. Dat was hem, Red in the Kitchen. Goed onthouden, hè? Goed onthouden. Het, ik, het staat op mijn netvliesen gebracht. Wie weet, misschien uh, komt hij langs vanavond. Laten we het hopen. Nou, <laughs> okay. Zolang jij in de studio bent, blijf je pesten. Ja. jij kunnen zien wat, wat voor nummer het is. Nee, jij ik moet alleen het, niet. Jij <laughs> moet het raden. Goed, tweede uur. Ja, wat gaan we doen? Uiteraard, luisteraars en kijkers, niet te vergeten... om half hier de evenementenagenda. Want er is van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. En die evenementen verdienen uw aandacht. Dus ik zou zeggen, houdt uw pen en papier bij de hand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 naar uw enige echte lokale zender ZFM. We gaan het gewoon weer gezellig maken... tussen drie en vijf uur bij Sanford op zaterdag. Een goede middag in de hits. Van nu draaien we ook voor je Adele en Water Under The Bridge. Deze plaats is nou weer veel te makkelijk voor Raadje Plaatje. Dat weet iedereen wel dat dit Adel is. Water under the bridge. Dus die komt vanavond niet langs, Jonas. Jammer genoeg, hè? dan weet je dat maar vast. Vanavond Raadje Plaatje bij Café 4 in het midden van de Halterstraat. En dan moeten CFM'en tegen de rest van de wereld gaan opnemen. Maar we hebben wel een sterk team.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 Laat die naam bij CFM. De ziel van Frecce Valley en de Four Seasons. En oh, wat een night hoor Ja, voor het slot van de eerste helft van de wedstrijd van vandaag SV Software tegen Amuiders gaat weer snel over naar Duintjesveld. Daar zit Joop van Nes. Jop. Ja, uh, en het is nog steeds 1-0 voor Zandvoort, Dankzij die uh, iets wat uh, uh, ja, wasselige doelpunt van uh, Nijtje Berg. Maar goed, Zandvoort dat is het best wat weer, weer eigenlijk met de neus op geitig gedrukt, want hij uh, komt uit de schulp en Zandvoort doet er heel weinig aan. Er zit ook een bepaalde uh, man op het veld en hij speelt in het groen, moet ik eerlijk zeggen, die niet echt, uh, wat ik op z'n zuinig zeggen, niet echt voor Zandvoort is.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 Jesse yes, Daan, aan de linkerkant helemaal, maar gebruik de ze snelheid. Zeg die bal voor, uit je berg aan die bal aannemen. In het is aan het draaien en keren. En nu gaat die bal via een voet van een verdediger over de De Zandvoort dus mag een corner nemen, voor soms misschien aan de rechterkant van het veld. Die gaat dat doen. Jesse Daan gaat zich ermee bemoeien. Dan uh, zal die bal een, een uitzwaaier worden. Tenminste, laat ik zo zeggen, die komt dus van het doel af. Want die, die met zijn rechterbeen spelen uh, twee minuten voor tijd.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 Van Straten, dus kan hem naar binnen snijden en die bal is zevenstand naar zijn berg en die, en die gaat weer draaien een keer, geeft een hele mooie hakje, prachtig hakje, oh, oh, oh, oh, dit verdiende echt veel meer, een schitterende hakbal op een vrijstaande Koen Gielsen. die laat een poeier los, de eerste klas en die bal die draait net voor de paal, achter het doel van IJmuiden, van dat had veel beter ge, uh, ge, verdiend eigenlijk. Goed, de bal is alweer in het veld, Dan gaat via Van over de zijlijn. Die die hard werkt, een beetje ongelukkig is, heeft die gele kaart gekregen voor die schouderduw. En dat was eigenlijk een onzinnige uh, gele kaart. Maar goed, uh, je moet er wel mee leven. En je hebt rekening te houden nu om met wat meer, uh, minder, dat ik zou zeggen, dat je met minder fel erin kan gaan. Dan terug bij uh, de uh, mutsuurs, mutsuurs naar...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 in scoringpositie, maar uh, de straten die kon die bal aannemen en speelt nu luider, luider. Laat een man passeren, probeert daar een man te passeren en dan is hij te dan komt die bal voor en is te ver voor. Maar is eigenlijk achter en daar staat yes, de eerste klaar. Daan ligt een pan klaar neer. Voor wie? Voor niemand. Want de keeper van Emelide uh, kan die bal aanraken en de verdediger van Emelide speelt hem ver weg. Jan Zonneveld nu. Die uh, blokkeert daar een speler hier die schietbal dan over de zijlijn en Zandvoort mag gaan gooien. En hier is het eindje van de scheidsrechter, die niet bepaald voor Zandvoort is, laat ik het zo zeggen. En Zandvoort leidt terecht, overigens, met 1-0. Het hadden er misschien een paar meer moeten zijn. En wellicht komt dat in de tweede helft wel. Graag tot slot. Dankjewel, Joop Fris, voor dit moment en straks de tweede helft. En het ook weer met Joop vanaf Duintjesveld. Lekkere zonnige muziek nu op je radio. Ricky Martin. Van de Ricky Martin en Pentakata. Jawel en uh, ja er komt nog een uh, oude raadje plaatje plaat aan uh, nu uh, Jonas. Veel heeft de kunst in Suzanne. We zitten samen in de kamer en de stereo staat zacht en ik denk nu gaat het gebeuren. Hierop heb ik zo lang. Weer zo'n uh, plaat uit de Nederpottijd. Deze van uh, VOF De Kunst. Hè? En Susanne, ik ben stapel. Gek op jou. Het is uh, vier minuten voor half vier. Ja, binnenkort gaat het weer uh, los uh, op het circuit. De Runners World circuit run, uh, Albert Jan. Ja, en heb jij je al ingeschreven voor de runners world dus nee, circuit? -run. Nee, nee. Nee. Nee. Maar goed, ik heb op dat er wel een team van ZFM mee gaan doen. Dus hey, we leuk, zijn wel vertegenwoordigd. Leuk.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 Till I hear you sigh, fearing in my arms Anywhere you wander, anywhere you go Every day remember how I love you so We gaan een rondje beginnen denk ik, Albert uh, Je weet nooit wat er van komt. Nee, dat bedoel ik, dat bedoel ik. de singer van uh, Charlie Luske. En I Will Wait for You uh, bekend geworden door de NS-reclame.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 Dan op uh, 29 januari. Dan uh, gaan we ook nog uh, kunnen we de Sunday Tunes bij Club Notiek. Dat begint allemaal morgen om 3 uur en het duurt tot 6 uur. Morgen komt namelijk Laura van Kaam van 3 uur tot 6 uur optreden bij Club Notiek. Het optreden is akoestisch met begeleiding van een pianist. De nu 18-jarige Laura begon haar muzieklessen op de al Algemene Muziekvorming in Dingsperlo. Daarna is zij gitaarlessen gaan volgen om zichzelf te begeleiden. Morgenmiddag Sunday tunes bij ClubNotiek vanaf 3 uur tot 6 uur. Meer informatie over dit heerlijke akoestische concert. en over alle andere activiteiten van ClubNotiek kunt u uiteraard terugvinden op de website www.clubnotiek.nl. Www maar dan zijn we er nog niet, want morgen vanaf 4 uur is er ook muziek in de stichting Studio Anthony aan de Oosterparkstraat 44.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 To do it any harm. So look here, I put on the back of my bike, when I, we went riding down by old man Johnson's farm. I said, now over past days, never turn me. See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 Kunnen we niks anders doen dan gaan naar Golden Joop op het voetbalveld bij EFSS over. oh, oh, oh, o, oh, oh, ja, we zijn bij Golden Joop inderdaad. Maar het was bijna de 2-0. Maar, uh, ja, of het winnen is de tweede. Maar de sfeer begint grimmig te worden. Uh, de overtredingen worden gehoogd. Zandert heeft ook uh, een rode kaart moeten incasseren. Uh, Lutas Straat hard of geel, dat sowieso, maar die maakt een stevige overtreding op de linksachter van Emhuijden. En, en krijgt die recht uh, rood voorgetoverd. Dat wordt in ieder geval een schorsing van uh, minimaal één wedstrijd. Ja, en ik weet niet hoe zijn verleden is. Maar uh, voorlopig is, is speelt met nu met tien man. Jan Sonneveld nu. En dat wordt geplacht, geplacht en geploten. En ik denk misschien wel terecht terecht buiten van en dit is niet goed. nou gaat de keeper zich er ook mee bemoeien. Ik heb geen idee waarom, maar hij schopt eigenlijk. Eh, misschien per dat weet ik niet, dat kan ik niet beoordelen. Maar eh, zorgt er in ieder geval voor dat eh, Koen Magielsen komt te vallen. Eh, bij, bij helemaal geen bal, was, helemaal niks aan de hand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 Want het ontschiet absoluut deze wedstrijd. En ja, misschien is het wel nodig om de orde erin te houden. Maar voorlopig is het nog niet het geval. Bij mij Een vrije trap. Er komt hier van het veld gaan een het wegwerken. Naar het dan neemt die bal heel netjes aan. En dan grijpt hij een hele poeier naar Jesse Daan. Jesse, die kan die bal A A A bijna aan hem. Ja, hij kan in ieder geval. Hij is sneller niet tegenstander. Mooie ja, ja, ja, ja. bal, mooie bal. Oh, schitterende boogbal. Prachtige bal. Die gaat net over de lat heen. Van gisteren, uh, yes, en dat was geboren, afstand. Met gevoel geschoten. Maar hij ging net over de lat heen. Het blijft nog steeds 1-0. En we spelen ondertussen, in, nou, ik schat in de tiende minuut. Want uh, de, de stadionklok. De, stadionklok, de, de klok en de cel. Die functioneert niet. Er staat alleen 1-0. En het is op dit moment nog steeds voor S.V. Zandt. Dank u wel, Joop, voor uh, die pomweert er straks. Uh, uiteraard weer terug bij jou voor het vervolg van de wedstrijd.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 We schakelen live over naar Duitsersveld. Nee, op fris. een minuut, een schitterende aanval over het rest van Zandvoort. Bal verloopt, verder voort. En Koen Michielse komt voorloper, tik die bal achter de keeper van Emhuijsen. Zandvoort leidt met 2-0. Ja en dan staat eh uh, zelfs op dit moment uh, met uh, tien man te spelen tegen Herida maar toch gelukkig een 2-0 voorsprong op dit moment op Duitsersveld.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 De aanleg van het ecoduct Duinpoort is al gestart... en de verwachting is dat die medio 2017... de nieuwe verbinding geopend zal kunnen gaan worden. Nou, dat is uh, goed nieuws. Dacht dus, ja, ja, Ja, weer een uh, natuurbrug erbij in de omgeving. <laughs> Dit blijft zo leuk te praten. Roger Clover Cass en Love is All.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 Een mooie voorzet ook van, van Paul van der Oort. En daarvoor was het ook een goede actie van Jesse de Haan, die, die Paul van der de Oort helemaal vrij speelde op die rechtervleugel. vleugel. het mag gaan jullie op eigen helft. En het is maar goed ook om een beetje te temporiseren. Want het, het loopt misschien wel uit de hand anders. het is doet moeilijk. En het gaat alleen maar met zijn handen van rustig aan, rustig aan. Het zijn verkeerde signalen voor de spelers. Koen Magielsen. Op de uh, rechterkant, uh, placeert daar een man met een mooie beweging, is hem nog niet kwijt. Hij komt terug en ha haalt hem wel eruit. Voorzet. naar uh, Jesse de Haan, is dat helemaal vrij. Kan hij iets mee doen? Kan hij iets mee doen? Ja, hij gaat een centimeter met. En Hij schat, droog, schot, er ook schot van, was het daar. En dan gaan de beide ook. Nu, um, naar zijn berg, berg, op de rand van de sessie. En op de paal, op de paal. Oh, oh, oh. Soms is hier heel ongelukkig.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 Kralers, je kan er niet bij komen. En hier is het Jussie Luijten die de bal terugkomt maar in de voeten van een uiter Even Merk Belenkamp. Word oh, er wordt een overtreding gemaakt en er wordt gefloten. Wat wordt nou gedaan? Hij zit er mee bezig, in hemelsnaam. Hij roept iemand bij zich. Speler van Emuiden. Die moet eigenlijk een kaart hebben voor de naschop. En dat is eigenlijk zelfs een rode kaart. En dat gebeurt gewoon niet. Dan gaat weer met die handen van, rustig, rustig, rustig. Deze man kan deze wedstrijd niet aan. En ik heb het al eens eerder in fluiten. Het was niet echt helemaal, weet je, toen slecht. Een slechte keeper. Of uh, uh, uh, In ieder geval is het spel weer in het... Uh, begonnen. Emuiden. Komt de helft van Sanford in. En er is een diepe bal, die kan niemand bijkomen, alleen Ronald Kalis. Hij speelt terug naar de keeper. En Mitsausen is de die bal helemaal ver naar voren, op de, op de helft van Hermijden. Het wordt er masselijk weggekopt. Maar uh, Patrick van de uh, Koper kon die bal beter spelen, maar dat heeft hij niet gedaan. Hij speelde heel slecht. Hermijden mag gaan aanvallen. En daar is gelukkig persoon voor het. een hele slechte paas is de bal weer helemaal hard wegwerken. Nu is er wel iemand met een goede bal weer zien. En helaas gaat hij over de zijlijn. Maar goed, het is in ieder geval Muitse Berg die de bal kon aannemen. Nu is het, ligt het spel stil voor het inbord. We gaan terug naar de studio, want het is bijna drie uur, of zeg ik, vier uur voor het nieuws. stand is 2-0 en we spelen 25 minuten in 2 tweede Dank u wel, Jof En zo meteen in de derde uur van dit programma komen we uiteraard weer terug bij jou.